Voor de titel Sportman van het jaar zijn dit jaar Turner Epke Zonderland, Schaatser Bob de Jong en Schermer Bas Verweilen genomineerd. Dat heeft het NOC NSF bekendgemaakt. De titel Sportvrouw van het jaar gaat naar Schaatser Irene Wust, wielrenster Marianne Vos of zwemster Ranomi Jojo. De nominaties voor Sportploeg van het jaar zijn voor het Nederlands Honkbalteam, de Estafette zwemsters op de 4x4, 4x100 vrije slag en de shorttrack schaatsers van de aflossingsploeg.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 En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Dit uh, nummer van Rodens was Flower of Love.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 wat voor massages? Nou, vooral de hotstone-massages zijn heel populair. Hmm. Lekker. Toch, Sarah? Ja, ik heb het goed En uh, uh, ik geef uh, zangerschapscursussen en uh, workshops. Geen Zangles, een zwangerschapskruise. Oh, zwangerschaps zwangerschaps oh nee. Oké. Okay. <laughs> ja, het komt een beetje op zelfs neer, want het moet natuurlijk ook ademen en hijgen uh, en puffen. Dus, uh, <laughs> um, en ik geef groepslessen, uh, pilates en uh, combinatie met uh, yoga. Hmm. Ja. Dus, um, yeah. Hoe kunnen mensen zich bij jou uh, melden als ze ergens uh, belangstelling voor hebben? Of kunnen ze iets nalezen? Uh, ze kunnen me bellen, ze kunnen me mailen. Mag, ik dat ook, mag dat ook niet? Ja, gooi, ja, gooi ja, er gewoon ja, een hoor. Oké, okay, 023. 571-3255. <laughs> en je website? En de website is www.newwaves.nl. Newwaves.nl. New Wave New ja, je kan natuurlijk ook uh, naar je praktijk komen in Bouwerspellers. Ja. Ja, dus, uh, ja. ja, precies. Ik uh, zou Sarah even willen vragen of ze aan deze oh. microfoon uh, wil uh, komen. Oké. <laughs> ja, yeah, Sarah. Dus, ah, je bent een goede vriendin van uh, Cathy. Ja, zeer ze heeft, goed. Ze heeft vast niet alles verteld. Wat, wat, wat kun jij, wat, hoe, hoe ervaar jij uh, Cathy? Nou, ik, ik vind het zeg maar, een hele bijzondere avond vandaag. En um, ja, Cathy is enorm creatief. Mm -hmm. Creatief en een hele mooie dame ook nog. Ik denk dat dat <lacht> toch ook even gezegd mag worden. Ja, ik kan, nu en, en, zien, uh, kan het beamen. Uh, ja, ja, ik en morgen dat. staat ze op de website. Dat is mooi. Ja. En, um, ja. Deze teksten heeft ze heel lang geleden al gegeven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 Veel, uh, mensen. Ja. Dus uh, dat, dat kan ik toch wel uh, beamen. Dat hij uh, een bijzonder uh, persoon is. Nou, dankjewel Sarah. Geniet gaan <laughs> toch even lekker door. En Marijke <laughs> zit ook uh, bij ik jou. Ik <laughs> ineens heel <ook> warm gekregen. <laughs> ja. Een enorme glimlach. Ik heb maar een open. <laughs> Marijke, heb je vast nog wel wat aan toe te voegen? Nou, ik ben ook al heel lang een vriendin vanuit Nijmegen.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 Nou, ja, u, kunt, u kent uh, Cathy natuurlijk het beste van ons allemaal Bijna 40 jaar ja. Oh my god, als je die moet zeggen Nou, hoe oud zou ze nou zijn? Is... <laughs> Dankjewel mam. Oh, ja, oh, nee, is echt zo oud. Ben je nog, uh, nog steeds de zo blij dat je moeder aan de... Nou, een... nou man, dankjewel. Vooral, ja. maar, nou, uh, dan, dan ga ik even terug naar haar jeugd. Ah. Ze was ongeveer drie jaar toen we van Cameroen naar uh, Nederland gingen, op vakantie. En we kwamen van Brussel, reden we naar Nijmegen, via Helmand. En in Helmand heb je een brug... En een kanaal, en die heeft de hele weg gezegd van Brussel tot Nijmegen. Regarde, gaarde, gaarde. En ik sprak toen Frans. Alles ah. was nieuw wat ze zag. En in dat kanaal, les bateaux, les bateaux dans <laughs> De bootjes in het bad. <laughs> de bootjes in het bad. Uh. Ja, ik weet nog mijn fascinatie, dat ik dacht, dat water. Ik dacht, dat mag dat is een groot bad. Oh, met een groot bad. Ik weet je, bent dat er niet, je bent er niet in gesprongen. Een <laughs> allemaal bootje. Ik had toen ook een bootje waar ik gewoon in bad mee speel. Uh -huh. Echt die fascinatie van een heel groot bad. ja. Uh -huh. En dan was er nog eentje. Die vind ik ook leuk. Een trailer met allemaal personenauto's. Regarde. Regarde. Leveratuur dan de bus. Uh de -huh. auto's en de bus. Uh -huh. <laughs> leuk. <laughs> maar jullie, jullie spra Goed. spraken Frans met elkaar. Ja, we hebben in Frans Oké. Opgegroeid van mijn moeder sprak ja. ik Nederlands, mijn vader sprak ik Frans. Ja, ja, ja. Tenmin, ja. in Cameroen, en daarna niet meer. Wat u bent? Nou, nee, dat klopt niet, Hokkertie. He. <laughs> we gingen, zij was al twintig, en we gingen met de trein van Nijmegen naar Parijs. En op een gegeven ogenblik, toen is zo stom, zegt ze tegen mij. Toen is zo stom. <laughs> ik zei, wat heb jij al? We zijn in Frankrijk, dan hoor je Frans, Frans de spreken. Ja. Dus van de op de grens ja, we zijn hebben... de grens over gepasseerd en we horen Frans spreken. Oh, okay. Dus die traditie houden er nou in. Ja. <laughs> Zodra we de grens over zijn, dan wordt er geen Engels meer gesproken. Hey, en u bent hè? oorspronkelijk Nederlands of Frans? Nederland. U bent een Nederlander, maar ik woonde in Frankrijk. Ja. Ja, oké. Okay.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 Uh, dus je, je hebt samen de muziek gemaakt en je ja. hebt de teksten gemaakt? Ja, ja, de teksten zijn wel van mij. Ja. Ja. Ja. En die teksten moet ik het dan altijd even vragen: zijn ze autobiografisch of, of is het een soort.? Manier? Ja, het is allemaal wel autobiografisch, ja. Ja, ja absoluut. Ja. We, we hebben vanavond ze draaien we alleen maar liefdesliedjes. Ja, dat zag ik net ook. Oh, en ik, ja, yeah, dat is waar, ja. Oh jee. Wat zegt dat over. <laughs> ja, wat zegt dat over mij? Uh...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 maar ze hebben allemaal wel, uh, ja, het is allemaal autobiografisch. <laughs> mm, ja. mooi. En waar wij dus ook heel erg in uh, geïnteresseerd zijn, uh, is, is het ook spiritueel? Zou je dat ook zo kunnen noemen? Met teksten? Ja, het is een beetje wat je onder spiritualiteit verstaat. Ja, dat is wel een goede inderdaad. Ja, dat is behoorlijk uh, beter. Het is, ja, het, is dan, het zijn natuurlijk emoties, woorden die omhoog komen en ja... Kunt zeggen woorden vanuit je ziel, ik, ik heb geen idee. Ja, als je het woord dat, ziel uh, gebruikt, dan zit je al behoorlijk in de hoek. natuurlijk. Ja, een Guardian Angel ja. vind ik ook toch wel iets, uh, ja. ja, toch wel een uh, idee. Ja. Is dan <laughs> <laughs> ja, ik ja, denk wat je het maakt, maar het is ja, ja, jawel. Dus dat zou je inderdaad ook als spiritueel kunnen noemen. Ja, ik zou nog iets willen toevoegen aan wat je wil kwijt worden over je zoon en hoe je, je als artiest bent.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 Nou, toen was, jij, was je, ne, waren je net klaar met uh, zangles. Zang dus. Dan nou, kwam gezellig oh. te, even een beetje bij je boven. Nou, openbaar, dat wist ik niet eens. Ah, Oké, okay, ja. ja. Dat is een moment moment. Toen zei je Peter over. Dat is, <lacht> is interessant voor de, voor de radio. En jij bent natuurlijk ook bij ons geweest in uh, Inspiratieradio. Ja. Nou, de bedoeling is dat jij straks de CD gaat uitreiken uh, aan ja. Cathy. Na de, na de muziek. Dan hebben we ook lekkere champagne erbij. En dan gaan we mm. lekker even borrelen. <lacht> met z'n allen. Party time. Dus, uh, nou, we gaan eerst.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 So fragile, so easy to hurt each other. And so hard to understand why sometimes we go wrong. Give me the right. Sometimes we ain't crazy, considering normal.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 Ja. Is hij je leraar nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Nee. Dus ja. zullen we hem nog niet kwijt. Nee, <laughs> ik kan nog heel veel nog bij hem leren. Dus ik ben voorlopig nog al... <laughs> zit je nog aan me vast. <laughs> nou, ik zou zeggen, wil ik graag een toast uitbrengen op Jan-Peter, ja. op Cathy. En op alle vrienden die, en de moeder die hier nee. aanwezig zijn. Nee. Zullen we even aan de muziek? Nee. Ja. <laughs> the sky seems bluer and the grass looks greener the stars shine brighter than before with you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 ja, fantastisch. Ik vind het heel leuk. En uh, ik hoop dat mensen het ook mooi vinden. Als ja. maar maar ik de enige ben die, blij is, die nee, blij is. Ik vind nee. het niet gewoon heel erg mooi. <laughs> maar waar kunnen ze uh, jouw cd kopen?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 Yes. Uh, ja, www.voiceofrodes. Ja, het is weer zo'n ingewikkelde naam, dat ik eigenlijk bedacht. Hè? Ja, hè? ja, ja. Dus het is een andere dan, uh, dan net, uh, net zei <lacht> Ja, Daarom vroeg ik hem ook. Ik denk dat is natuurlijk. Nou, ja, rodes ja, Rodas, Rodas, Rodas, ja. uh, ja, Rodas is van Rhodes. Dat ja. is mijn uh, tweede doopnaam. Dus het is uh, ook wel mooi om die te gebruiken: uh, voiceofrodes.com.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 Dan hoop ik wel zeker dat het uh, klaar is. Ja, dat moet gewoon lukken. Ja. Uh, iedereen naar uh, de Ja, inderdaad. Alice? <laughs> <laughs> nou, dan. Wou uh, Alice ook nog wat tegen je zeggen? Alice. Alice, Alice. ook zo'n Franse naam. Alice ja. is Alice, daarin. Alice. <laughs> <laughs> Alice heeft ook een hele bijzondere spreekstem. Ah, werkelijk. Hm. Cathy, ik ken je nu 11 jaar. Ja, en weet je nog hoe het begon? Ja, als, als dat was gisteren Echt in de trein, ze ging naast me zitten En ze vroeg aan mij Can I sit next to you? We hebben nog steeds oneenigheid We hebben nog steeds een... oneenigheid ja, over, we nog steeds Ik oneenigheid. weet zeker dat ik het in Nederland nee, zijn, niet. het Nederlands zei Echt niet, je hebt echt in het Engels gezegd gesprek... <laughs> ja, we leerden elkaar kennen op schoffers en. Eigenlijk je niet creatief, uh, part creatieve part of your life Ja, Met, uh, We zaten echt helemaal in de stramming Van notuleren, vergaderingen En al dat ja. soort <laughs> toestanden en nu doe ik het nog steeds en jij niet. Ja, inderdaad. Eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers op je. Dat je je creativiteit hebt gereikt. Ja, dat komt bij jou nog wel. En katieren, als ik gesprek heb met Katrien, dan ga ik altijd vol bubbels en bruisend, altijd weer helemaal weg. We hebben het over zoveel zaken en het is altijd weer een inspiratie. Omdat wat je nu gepresteerd hebt, ik heb echt helemaal ermee zitten pijnen. Ja, de muziek lekker mee bewegen. Ik goed. Ik ben heel trots op je. Dankjewel Dankjewel nou, Katie, we gaan langzamerhand afronden. Uh, nou, ontzettend leuk dat je hier, uh, hier was. En uh, ja, heel erg veel succes met je uh, toekomst. Volgens mij ziet het er goed uit qua muziek. Ja, want het is een prima CD. So Mag ik daar ook iets uh, aan toevoegen? Um, ik organiseer lezingen voor een Nieuw Duitzienk in Haarlem. En um, op 13 februari heb ik Geert Kimpen.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 en je leert ook heel veel over jezelf als je dat uh, spel uh, speelt. Oh, bijzonder. Leuk. Gert, Gert Tone, ik weet niet of je die kent. Die ja. is ook een van de mede-auteurs. Okay. Huh? Peter Toon. Peter Toon. Peter, Tone. Peter, Tone. Peter, Tone. Peter Tone is een wethouder. Ja. ja, ik denk al een wethouder. Ja, die heb ik zaterdag nog geïntervied. Ik zie dat toch heel rekening. Ja, ik denk gewoon, oh, het is een andere kant ja. van Gert Tone, Wat bijzonder. Ja. Ja. Peter Toon. Dat ja, is wel, Herman. Dus nou, ga het gaat lekker spelen met je vrienden. En, uh, ja, leuk. Dus, leuk. Al, op, nou, zo meteen. Ik meteen gaan beginnen. Zo meteen. Na de uitzending. Maar ik had al aangekondigd dat je bij de Boeddha Lounge komt. En Boeddha Lounge, dat, dat is leuk, want het is, wordt, wordt georganiseerd door Boeddha Events. Samen, in samenspel met Inspiratieradio. Dus dat is een, een event wat Tino en ik samen gaan, gaan organiseren.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 Op ik wil jou heel erg bedanken. Ja, graag dat Was Het was een helft job uh, bijna. Het viel uh, mij. Ja, het viel mee. Leuke ja. Ja. gasten. Gaat uh, het goed. <tie> <Ja>. <tie> <tie> nou, nou, nou. nou. <hijs> ja. Ja. En bedankt voor je boek, uh, of je plaat, uh, muziekbespreking. Ja. Mario, heel erg bedankt. Ja, ik, ja. ik vond het ook helemaal leuk. En <tie> ik moet er even bij zeggen dat Mario ook gastvrouw was vanavond. Dus heeft ook alles verder zo'n katie georganiseerd. dankjewel. Ja. Zijn ja zijn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 Uh, vond ik een doos met allemaal oude brieven met pen, vriendjes, vriendinnetjes Liefdesbriefjes uh, <laughs> Hele boel, nee <laughs> en, uh, en toen kwam ik Een, een, een stukje papier Van een scheurkalender uh, tegen En toen is ik een doos van nou, toen, toen ik een tiener was dus, uh, En daar was dus dat gedicht van uh, Ton Hermans En het ging over de zee en Ik Heel wat leuk, want ik woon nu natuurlijk aan het strand en, uh, Dus dat vond ik heel bijzonder maar Toen uh, ben ik het ook heel mooi gevonden